10 uur. De Radio 1 Sportszomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Doekle Terpsta wil een topsportsfonds. Is hij de enige of zijn er meer? We hebben natuurlijk de uitslag van onze quiz. Tijd voor tijd. Eerst het nieuws Het NOS Nieuws met Raymond Seré. De buschauffeurs in Den Haag gaan morgenochtend gewoon weer aan het werk. Maar om half tien na de ochtendspit zal het busvervoer wel weer worden stilgelegd... vanwege overleg met de vakbonden. De hele dag hebben er geen bussen gereden in de Hofstad. De chauffeurs hielden een wilde staking omdat ze bang zijn... dat hun arbeidsomstandigheden zullen verslechteren... bij de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. De VVD wil dat scholen een boete van 1000 euro krijgen... als ze een spijbelende leerling niet aangeven bij de leerplichtambtenaar. Het is een van de punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD... bevestigt Kamerlid Elias. Volgens Elias is spijbelen een serieus probleem... omdat het vaak leidt tot schooluitval... en bovendien gaan spijbelaars op straat hangen. En dat leidt weer tot criminaliteit. De overheid moet af van het last-in-first-out-principe... vindt minister Spies. Bij reorganisaties moet net als in het bedrijfsleven... met leeftijdsgroepen worden gewerkt... om te bepalen wie ontslag krijgt. Dat is volgens Spies nodig... om vergrijzing bij de overheid tegen te gaan... Uit nieuwe cijfers blijkt dat de instroom van jongeren... onder de 30 jaar bij de overheid de afgelopen vijf jaar daalde met 63%. Het begrotingstekort van Duitsland daalt veel sneller dan verwacht. Dit jaar was gerekend op een tekort van 1%, maar waarschijnlijk zal dat maar een half procent zijn. Mogelijk heeft Duitsland in 2014 helemaal geen tekort meer... doordat de economie aantrekt en de werkloosheid daalt. De laatste kamerdag voor het zomerreces zou wel eens de langste ooit kunnen worden. Op de agenda van morgen staat het laatste vergaderonderwerp nu ingepland om half vier s'nachts. Daarna moeten nog veel over moties gestemd worden en dat kost ook nog eens zo'n twee uur. Op 29 juni 2006 viel het kabinet Balken en de Twee in het nacht van Ayaan. Die recordkamerdag eindigde na 19,5 uur. En dan het weer vanavond, vooral in het Zuidwesten, kans op een flinke onweersbui. Morgen in het hele land stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met windstoten. Het wordt morgen tussen de 23 en de 27 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Bent u it-er of computergebruiker? En zoekt u boeken voor vak, opleiding of hobby? Computerboek heeft 8000 titels op voorraad. Computerboek.nl, compleet en snel.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 Met de uitslag van onze quiz. Tijd voor tijd. En Greipel wint de etappe. Maar wat betekent dat voor de sponsor? En er zijn ook acties in de zorg. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, Jos Hicks, Engelen. U, uh, ja. we, gaan u, we gaan u loslaten uit, uh, uit ons hok, want u heeft een lange dag achter de rug. Ik ja. kan me zo voorstellen dat u verlangt naar uh, de vrouw en de familie... met wie u alles gedeeld heeft, zo ja. heeft u eerder vanavond laten weten. Ja, ja nu ga ik de details vertellen. Ja, moet u nog, ja, <laughs> ja, alle details heeft u hier toch wel verteld? Of is er uh, nog een ja, detail ja, dat uh, uh, u kwijt zo? Ja, is, nog iets. <laughs> is, is er nog, is nog iets. iets. Ja. Waar gaat u nu naar op zoek? Uh, nou, eerst uh, dus naar de, de, de, de, de, de, echte, de echte eigenschappen van het Higgs Boson. Het, het, het object is gevonden, maar hoe gedraagt het zich? Gedraagt het zich ook zo, zoals we denken dat het zich gedraagt? En dan op dat fundament, hè, zoals ik al zei, uh, uh, uh, verder zoeken naar, uh, ja, toch... Eigenlijk, dat noemen we het standaardmodel, wat nu compleet is. Een hele saaie naam voor een, een, een uh, geweldig project dat heel lang geduurd heeft. Maar ja, je wil daar toch gaatjes in schieten. Je wil, je wil, je wil verder. Je wil uh, de imperfecties ervan uh, blootleggen. Uh, met andere woorden, uh, we gaan de projecten nu zo voorbereiden dat de energie nog wat hoger wordt weer. En dan kijken we op welk moment we dingen zien die heel verrassend zijn. Nou, ben benieuwd. Het zwarte gat. Ja, bijvoorbeeld. Maar dat is weer een aparte discussie. Die gaan we een andere keer voeren. Daar hadden ze toch verwacht, dat zou ontstaan. Ja, precies. Goeie reis naar huis. Dank u wel. En de groeten aan vrouwen en kinderen. Dank u. Dank voor uw komst advocabo FNV gaat na de zomer actie voeren voor een betere CAO voor zorgpersoneel. De bond zegt dat 96% van de medewerkers van verpleeghuizen en thuiszorg de nieuwe CAO afkeurt. Lilian Marijnissen van Affacabo, goedenavond. Goedenavond. Wat voor acties gaan jullie voeren? Nou, dat zijn eigenlijk allerhande acties. Onze Kaderleden die zijn vanmiddag bij elkaar geweest om uh, het resultaat van het referendum dat we als vakbond hebben gehouden... ...onder de medewerkers in de verpleeghuizen en de thuiszorg te bespreken. Uit dat referendum waar een historisch hoge opkomst was van ruim 20.000 medewerkers die hun stem hebben uitgebracht... bleek dus een over-overgrote meerderheid, absoluut niks te zien in dit... CAO-akkoord. Afrika heeft het akkoord dan ook niet getekend. Hm. En wij zullen na de zomer volop uh, gaan starten met acties om toch die betere zorg en betere kwaliteit van werken in de zorg af te dwingen. Ja, nou, wat moet er dan in de CAO komen? Willen jullie akkoord gaan? Nou, het belangrijkste punt wat nu echt mis is het respect en waardering voor de zorgmedewerkers. En dan moet je vooral denken aan de kwaliteit van zorg. Uh, de werkdruk in met name de verpleeghuizen is ontzettend hoog. En dat komt door gewoon te weinig collega's, te weinig handen aan de bed enerzijds. En anderzijds echt doorgeslagen flexibilisering die zorgt voor kleine contracten, onzekere roosters, onzekere inkomens. En daar moet gewoon een eind aan komen. En deze nieuwe cao die lost die problemen totaal niet op. Hm. Uh, minder flexwerkers dus ook gaan, uh, gaan de kosten dan niet gewoon omhoog? Je bedoelt dat een minder zijn? Flexor... Ja. Nee, juist niet. Nee, juist niet. Uh, het is zo dat de, de sector ontzettend veel geld, 537 miljoen euro om precies te zijn, afgelopen jaar heeft uitgegeven bijvoorbeeld aan uitzendkrachten. Uitzendkracht is bijna twee keer zo duur als een gewone vaste kracht. En daarnaast zorgt een uitzendkracht ook voor hogere werkdruk. Want als je elke dag je werk met een andere collega moet doen, ja, is dat uh, niet alleen heel erg frustrerend, maar ook in dit geval slecht voor de zorg, omdat... Ja, mensen die zorgbehoevend zijn behoefte hebben aan een vast gezicht. Nou ja, door die toenemende flexibilisering en die hoge inzet van uitzendkrachten, uh, is dat vaste gezicht er niet meer. Uh, uh, er de, de, de, de, de komt dus acties, hè? Jullie willen de werkgever onder druk zetten, maar gaan jullie niet juist de, de cliënten, uh, de, de patiënten uh, daarmee lastigvallen? Nee, absoluut niet. Uh, uh, het in, de inzet van, uh, van onze van ons vakbond Advocabo bij deze CAO is juist de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dat is namelijk ook wat onze leden willen. Uh, mensen over het algemeen in de zorg werken daar niet voor een goed salaris. Uh, dus het gaat, deze strijd gaat niet over uh, een, een ordinair een paar procent erbij. Nee, dit gaat echt over de kwaliteit van de zorg in de Nederlandse verpleeghuizen en de thuiszorg. En die staat enorm onder druk. Het personeel is dat beu. Het mm. is. Behoorlijk uniek kan ik wel zeggen dat in deze sector er op zo'n grote schaal überhaupt actie wordt gevoerd. En uh, ja, het is de medewerkers en onze leden juist te doen om die kwaliteit van zorg te verbeteren. Ja, ja. Wanneer gaat het allemaal beginnen? Nou, we zijn al volop bezig, om eerlijk te zijn. Uh, dat waren we de afgelopen tijd ook wel, daar gaan we vol enthousiasme mee door. En uh, de acties zijn wel degelijk gepland om na de zomervakantie echt, uh, nou ja... Die grotere omvang uh, uh, te gaan plaatsvinden. Oké, okay, dankjewel. Lilian Marijnissen van uh, Boer FVV. Ja, voor we zo met Marco Hel gaan praten over Lotto Sol. Even een opmerkelijk bericht dat uit Duitsland net binnenkomt... van de Duitse dressuur Amazone Isabella Wert. Die dreigt de speler voor Londen te moeten missen. Vijfvoudige Olympisch kampioen, vier keer teamgoud en één keer individueel. Die uh, was jarenlang de rivale van Ankie van Grunsvens. Ze is vanavond bij het CAO in Aken op de derde plaats geëindigd nog wel met een paard dat Don Johnson heet. Um, ze kon bij de eerste observatie... Uh, Don deed Johnson? Het, ja, Don Johnson heet het paard. <laughs> bij de eerste observatie deed ze het niet goed... omdat de paard uh, geblesseerd uitviel. Die verstuikte uh, iets. Uh, hij is inmiddels uh, uh, hersteld van die verstuiking. Maar vanavond ging het weer niet goed. Um, de kans is dus groot dat het werd niet naar Londen gaat. Ze was al een min of meer een invaller voor Matthias Raad... die de ziekte van Pfeiffer heeft. Dus de Duitsers staan er niet lekker op zo kort voor de spelen. Hè. Zo klullig. Ja, het, <clears throat> het was een belangrijke dag vandaag voor Lotto... De naar André Greipel, de topsprinter daar... die wint uh, de etappe in de Tour de France. Marco Hel is uh, auteur van het boek In Goede en Kwade Koersdagen... het huwelijk tussen marketing en wielersport. En uh, ook niet onbelangrijk, PR-manager van Lotto Belisol. Uh, nogmaals gefeliciteerd. Wat betekent zijn overwinning van Greipel voor de ploeg? Nou, heel wat. Kijk, als je het heel puur pragmatisch bekijkt... dan is het natuurlijk gigantisch veel publiciteit. Hè? Iedere keer dat die naam Lotto Belisol wordt gezegd. Is een keer, ja. ja. Motobelez zullen toch even een tijdje doorgaan. Nee, dus nee. dat doen jullie zelf ook aan mee als journalisten natuurlijk. Dat is logisch. Je behaalt heel veel pers daarmee. We komen op de radio, op de televisie. Dat is logisch. Nou, zo bouw je naamsbekendheid op. Kun je het, dat... uh, kun je het uitdrukken in euro's? Nou, je moet rekenen. Kijk, op, op dit niveau, als je op dit niveau sponsor wil zijn, dat heb je niet voor een, pak, een paar honderdduizend euro. Dat heb je niet, hè? dat is een pak meer. Hè? Uh, nee, maar ik bedoel, met de overwinning van Grijpel kun je die. Uh, nee, kun je die dat kun je, je niet sponsoren. Dat kun je wel op het einde van het seizoen. Dan, dan, dan, dan tellen we dat op met Sports Marketing service en dat soort studies. Wordt dat, uit, wordt dat berekend? Nou, pak een een Rabobank, die doet dat al jaren. En nou, die stoppen er 15 miljoen in. Pak een beetje 15 miljoen. En uh, nou, daar komt een veelvoud van terug in publiciteit. Dus als je hetzelfde publiciteit naamsbekendheid ze willen opbouwen... door gewoon klassieke spotjes pak en beet bij de ster, of weet ik niet waar... dan zou je een veelvoud daarvan in moeten investeren in reclame. Ja. Doekle, wat wou je zeggen? Nou ja, dit is, toch, dit is toch een exemplarisch voorbeeld... van wat ik net bedoelde te zeggen. Het de, de, de bedrijfsleven heeft een gigantische opbrengst. Ja, ja, ja, maar dat geldt dat ook, klopt, voor bepaalde sporten. Dat geldt maar, toch voor een ja, heel boel sporten nee, maar, niet. Laten maar niet van we roeien, roeien nemen, wat ik fantastisch vind om te zien. Nou, Maar, dat, maar dat, geen, wij, heel weinig rechtstreekse uitzendingen nee, van roeien. Nee, maar kijk, dat, dat heeft te maken met de aard van de sport. Niet alle sport uh, maar, is al. Wat geeft ah, ja, een bedrijf ah. eraan? Nee, maar het voorbeeld wat hier gegeven wordt op het moment waarop ja, je investeert in voetbal. Je, dat, dat, je zit ook in de sport waar, de, waar exposure zit, dan heeft dat een giga ja, opbrengst van de, de sport. Ja, ja. Dus het is de moeite waard om ook te kijken of je de sport, of de bedrijven, het bedrijfsleven als het ware, zelf weer terug kunt laten komen naar de sporters. Om te kijken of ze dan ook die sporters willen faciliteren. Nou, er moet een directe return zijn. Dus een fonds daar geloof ik niet in. Ik geloof er wel in dat als vandaag André Grijpel het eerst over de finish Komt, dat die naam wil, onze naam veel in de pers komt. Maar een fonds, dat heeft geen return, dat heeft geen visibiliteit... dat heeft geen ja, return on investment voor het en bedrijfsleven. Maar dat heeft toch ook niet een return voor het bedrijfsleven. Het gaat erom dat zij op die manier laten zien... dat zij studenten die een maatschappelijke mm -hmm. betekenis uh, een maatschappelijke rol willen vervullen... voor een latere termijn na hun sportcarrière... dat ze hier net even dat duwtje geven om ja. in ieder geval hun studie te voltooien. En daar dus ook de combinatie vast kunnen houden. van topsport en ja. studie. Het verhaal van Marianne Forst dat vind ik dan een prachtig voorbeeld. Die zegt ook: van ja, maar ik had heel graag. Mijn studie willen vasthouden. Ik had heel graag willen blijven investeren. Dan moet de in overheid mijn... daarvoor zorgen. Nee, ik vind dat... het echt belachelijk dat het allemaal weer afgeschoven gaat worden. Juist dit, ik vind sport. Nee, echt de, heel overheid, de, overheid, de overheid zegt: kijk naar de tekst die, uh, die ja. als het ware boven ons hangt. Van, uh, op de hele tekst die zegt van mooi luisteren. Dat moeten de instellingen zelf maar doen. Maar ja, dat, wij investeren als instelling al heel veel in de individuele begeleiding van uh, sporters. Maar, maar, als, maar, als, wij kunnen... maar als we daar te veel op ingaan, komt het de overheid allemaal goed uit. Er worden maar boetes. Hè, er komt ja, e okay, in maar de hele de boetes. En dan komt de VV. Over wat is de rol van de, ja. over de overheid in ons verhaal? We zijn we nu te maken met een terugtredende De overheid, dus we zullen alternatieven moeten zijn. Even naar Marco. Want ja. uh, is het echt zo dat bedrijven uh, puur gaan voor wat ze er meteen uit kunnen krijgen? Is er niet ook nog een maatschappelijke component ja, bij? Ja, vast wel. De, uiteraard is het dat wel zo. Dat is vooral voor onze, pak een beetje, als ik het zo mag noemen, onze huwelijkspartner, de Nationale Loterij, de Belgische Lotto. Kijk, dit is een overheidsbedrijf, dus zij willen een deel natuurlijk geld dat uit de maatschappij komt eigenlijk, hè? via mensen die op lotto spelen, willen ze laten terugvloeien. Dat is een, uiteraard niet een harde return daar. Bij ons is dat wel. Hè? Dus wij willen naamsbekendheid opbouwen, wij willen imago opbouwen. Dat is niet op korte termijn. Je mag dat niet bekijken als nou, vandaag wint Krijbel, dat is leuk. Nee, je moet het op jarenlange investering bekijken. Sportsponsoring werkt enkel en alleen op lange termijn. Dat is nooit een korte termijn investering. Dat werkt niet, dat is bestudeerd. Je moet dat een tijdje volhouden. Juist is de naam Egon al gevallen hier aan tafel. Kijk, die hebben dan jarenlang het schaatsen gedaan. Doe nou Ajax. Dat moet je niet voor een paar maanden doen. Dat moet je een volgehouden investering moet je Anders hebben. heeft het mm. geen zin. Als je Anders dat heeft geen het geen zin. Dat is, dat is de kracht van sportsponsoring. Hè? Je bouwt er imago mee op. Kijk, het imago pak een beet. Laten we een Nederlands voorbeeld nemen: Rabobank. Eh? Uh, bijna elke Nederlandse fietsenhandelaar die heeft een bankrekening bij Rabobank. Dat is geen toeval. Het is een van de meest geliefde merken. Ondanks dat het een bank is. In België kennen we ook Rabo. Het zijn allemaal merken die een enorme naamsbekendheid opgebouwd hebben. dankzij jarenlang zeg maar, in die sportinvestering. Ja, en hoe kwetsbaar is zo'n imago dan? Als je kijkt ja. naar nou bijvoorbeeld als er een dopingscandaal ja. nou, jullie in de ploeg gaan. Ja, of, of pak een beet Vestina. Nou, laat Vestina er eens bij pakken. Doping de Epo Tour van 1998. Eigenlijk is Vestina daar beter uitgekomen. Ten eerste hebben ze gigantisch veel publiciteit gehaald. Ja, want was wereldwijd in het nieuws alle dagen de festina affaire. En eigenlijk heeft het publiek dat niet voor kwalijk genomen. Dus eigenlijk heeft het publiek gezegd van ja, jullie zijn eigenlijk ook wel slachtoffer van die ploeg. Mm -hmm. en ze hebben zich een beetje in een soort martelaarsrol kunnen wendelen doen. Ja, want jullie als bedrijf hebben het niet gedaan. De, de renners hebben het gedaan en jullie niet. Ah, sowieso bij ons dat gebeurt niet, beetje... loopt er niks fout. Laat het nee, duidelijk ik zijn. Ik heb over maar... Vistina uh, heb ik het over. Ja, <laughs> ja dus inderdaad ja. <laughs> Sorry, heb je nieuws. Ik bedoel nee, nee nee nee, absoluut <laughs> niet. Dat zal ook niet komen ook. Wees gerust. Dat, uh, nee nee nee nee, kijk uh, festina heeft toen eigenlijk positief positief eigenlijk garen bij gesprongen. we eerlijk zijn, die zijn er goed uitgekomen, maar het kan me ook inbeelden. Is de Rabobank zo, zo, zo schoon uit de, uit de, Erasmus affaire gekomen? Ik dacht het niet. Hm. He? Daar is toch ook wel wat negatiefs over geschreven. Maar is het, is het dan. Uh... Ja, nou, dat, dat is dan een voorbeeld. Maar is het dan zo dat het alleen maar positief werkt voor een sponsor? Nee, negatief om, om, ook. Dus, laten we het meten doen met de Tour? Ik ga even uit het wielrennen gaan. Als je nou bijvoorbeeld ziet als een, een Serena Williams... die heeft een paar jaar geleden, ik geloof in de American Open... heeft ze in een wedstrijd tegen Kim Kleisters heeft ze een lijnresten verrot gescholden. Mm -hmm. Zat ze had ze bijna gekeeld. Nou, dat is wereldwijd op het nieuws geweest. CNN gehaald, overal uitgezonden. Dat Daardoor zijn de aandelen van Nike gekelderd, kun je je voorstellen? Okay. Als, Tiger Woods, als Tiger Woods, nou die affaire kennen jullie, of affaire, het waren er meer dan 100 affaires, zullen we maar zeggen. <lacht> He, als hij naast de pop is, nou, dan zakken de aandelen van Procter Gamble. Dat is haast ondenkbaar. Wat is, is een sponsor? Procter Gamble is eigenaar van het merk Gillette. Nou, Gillette sponsorde Tiger Woods. Ja, nou, en, en, dan zeg je, dat is belachelijk. Hè? Dus mensen, nee, ergens is dat niet belachelijk. Kijk, je moet weten, Procter Gamble is een heel groot, is werelds grootste groep zeg maar, in consumentengoederen. Heel hele hoop huishoudproducten die we allemaal kennen. Wie koopt dat? Nou, dat zijn huismoeders die dat kopen. Hm. Daar is meestal de verantwoordelijke die dat VVA, ja, zoals ze dat dan zeggen... de verantwoordelijke voor aankoop, die dat in huis haalt... is meestal de mama des huizes, zal ik maar zeggen. Nou, de mama des huizes vindt het helemaal niet leuk... wat Tiger Woods eruit vreet, want dat is een slecht voorbeeld voor Rijgenvind. Hm. En dat straalt negatief af op de producten van Procter Gamble. En als zij dan op dat moment zeggen van... nou jongens, uh, wij vinden het wel prima, we blijven Tiger Woods steunen... dan... Werkt dat negatief voor zijn werk? Maar dus heeft Ty Procter Gamble echt Tiger Woods laten vallen door die affaire. Ja. Maar maak je als bedrijf dan, voor je als sponsor instapt... een uh, risicoanalyse ja. van de sport? Van, ja. Ja. Die, moeten we, nou, die moeten we misschien niet doen, want als dat gebeurt... Klopt helemaal, ja. Dus, dus je moet rekenen, wielrennen is natuurlijk een enorm krachtig medium... omdat zo'n ploeg gaat heten naar de sponsor. De ploeg heet Lotto Belissel. Dat is bij Ajax niet het geval. Ajax heet niet uh, Egon of heet in de tijd niet TDK, zal ik maar zeggen. He, dat is altijd Ajax geweest en dat zal het altijd blijven. Bij wielrennen heet die ploeg Lotto he, Dus je hebt een enorme auditieve ondersteuning, zoals dat heet. Je kunt enorm veel vermelding verkrijgen. nadeel is natuurlijk dat de wielersport de laatste jaren wel wat aangebrande kantjes heeft gehad. En daardoor bijvoorbeeld een T-Mobile, Deutsche Telekom, heeft zich daardoor uit de wielersport teruggetrokken. Heeft ze trouwens een leuke Duits gekost. Daar hebben ze 25 miljoen verbrekingsvergoeding voor moeten betalen. Vond... Omdat ze er zo graag van afhouden zijn. Ze zeiden van kijk, dat negatieve imago dat we hierdoor krijgen. Er waren gigantisch veel Duitse renners toen. Uh, positief pak een beet, Sabel, Zinke, Fits, Hong, Hong, Hon die zat daartussen. Die hele ploeg die had wel wat uitgevreten. Nou dat heeft ze enorm uh, ja, schadelijk. Uh, Hoe lang blijven jullie eigenlijk nog uh, sponsoren? Nou we, zijn, we hebben drie jaar sponsoren. Ja. En dus dat is het eerste en dan, jaar. En dan is het wel klaar. Ik denk, nou, dat, dat, dat, je moet geen 2,5 jaar vooruit gaan praten natuurlijk... maar het werkt enorm krachtig. Hè. Wij willen de Franse markt op. Nou, we zijn al op de Franse markt. De, de, de opbouw van naamsbekendheid die je als Belisol daar hebben... Is, is, is gigantisch groot. Dat krijg je niet met klassieke reclame van elkaar. Nou is die... Uh, de, de Tour is een commercieel evenement zo begonnen ja. en, en het is door en door doordringd van commercie. Um, Duefa is bijvoorbeeld heel strikt in allerlei regeltjes. Uh, dit mag wel in het stadion, dat, dat jurkje mag, mag er niet in. Ja, Hef, heeft, de Tour ook gehoord, ook ja, heeft de Tour ook zo'n reclamecode of is ja, het daar eigenlijk van uh, mensen ja, kom ja, er maar in? Je moet maar eens proberen de naam Tour de France te gebruiken in het commercieel drukwerk. He, dus als je een spotje zou maken met Tour de France erin, heb je direct een aangetekende brief in de brievenbus, dan kun je een claim verwachten. Ja. Ja. He, dus de dit soort ambush marketing, dat is de vakterm, zeg maar... je ergens mee associëren waar je geen rechten toe hebt... dat wordt enorm afgeblokt. Dat zullen we straks uit de Olympische Spelen ook gaan zien. Maar als zien, je he? nou met zo'n paard mee rijdt met die renners... en uh, een groot doek op van uh, restaurant, chèvre... Ja, dan... schiet ja. het op het, het paard... paard niet op. Zet paard... <laughs> ja. uit die helikopter, bang! Wat ja. jij er maken? Het, is het, <laughs> maar, dat, dat is natuurlijk zo'n wijts uh, <laughs> ja. podium. Dat, dat kun je natuurlijk allemaal niet in de hand houden. Nou, op, Tijdens de tour, kijk, er is controle. Maar let pak, strak op de Olympische Spelen. Ik heb het zelf meegemaakt in, in, in de Olympische Spelen van 2004, Athene. Je kunt je voorstellen dat je, als je met een paar jonge gasten daar bent... dat er wel eens wat gedronken wordt. Dus op een gegeven moment had ik toch een beetje nadurst en had ik een fles water meegenomen naar het stadion. De verkeerde? De verkeerde ja. fles water, dat was geen merk van Coca-Cola... Sponsor van het Olympische, van het IOC. En uh, toen zei ze bij het begin, van stadion de, de, de mensen die daar stonden... Die, zeiden van, die namen die fles af en die zeiden van... kijk, our sponsors don't want any competing brands in de stadium. Je komt er gewoon niet in. Dus als je straks nee. naar de Olympische Spelen gaat... Adidas is daar de officiële kledingsupplier, als ik het zo mag zeggen. Daar kom je er niet in met een groot shirt van Nike. Nee. Hoe komt het toch zo populair, het wielrennen? Als je nou op een rij zet, ik ook. Ik ga elke dag kijken, dan vertrekken er smiddags... 200 man, die gaan ongeveer 200 kilometer fietsen. Blijven bij elkaar. En die blijven bij elkaar. Na nou, 100 kilometer zeggen ze een stuk of 6, ga je gang maar. Elke dag. Die worden fietsen weer ingehaald. Die worden 20 kilometer voor de streep standaard ingehaald. 3 kilometer voor de, uh, de streep standaard donderen een paar op de grond. En dan wind er een. Windrein. En, het is en we gaan zo, en we z'n allen kijken. Ik ook. Nou, Zo'n zo zo Chalingi, die, die dan nog 40 kilometer met met beetje. Ja, ik, ik zit 150 ja, Dan moet je denken dat het wel van vast afloop. Ja, ik, ik zit 150 ja, okay. kilometer te kijken naar een ploegje mensen die met een. Hij uit... doet het wel, dat ik... bij aan de magie. Ja, maar ik kijk alleen naar de dingen eromheen. Ik vind het spectaculair ja. als een dokter uit een auto hangt en gaat iemand zijn knie repareren terwijl hij doorfiets. Dat zie je bij voetballen niet. Dat ze je nee. door en dat hij op het veld. Bij, bij, bij, bij voetbal zie je, maar je dat Maar het ding. is toch spectaculair. Ook een man die uit de auto die gaat een versnelling oh. van iemand eraf halen en een andere erop. Je vertelt het zelf al, Jack. Je vertelt het ja. zelf Ja, maar Want dat is de, de dingen sta... eromheen. Ja, maar kijk langs de kant die de hele week. Het fietsen zelf denkt allemaal ah, afgesproken werk. Het, nee, nee, maar, nee joh, maar, hoe kan nee, het dan? Nee, het is nee, niet bedroel vandaag ging winnen, hoor. Dat wij afgesproken, okay, maar de rest is dat niet. De laatste twee <laughs> nee, ik, ik, ik had dezelfde verbazing met die mensen die langs de kant gaan zitten... en dan... <laughs> een soort heb een ik, ik één keer erbij. gedaan? Nee, maar wacht. Ik heb het gevraagd. waarom. Maar dat is veel meer dan een, <laughs> een peloton wat voorbij komt. Die mensen die gaan s ochtends om tien uur allemaal met een stoeltje... met eh, wat te drinken en wat ja? te eten. Die maken daar een hele dag van. Het is een camping als een cultuur. Dat is echt... Ik was vooral gezellig. Er stonden mensen stonden daar al vier dagen... om het beste plekje te hebben. Nou ja, ja. Maar dan heb je bent er gek met een harpoen langs. En dan ja, heb je niks gezien. Dat is die dingen. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja. Het is ja. lekker om hem te ergeren, want ik erger me aan die mensen die meehollen. Ik nee, woedend nee, word ik op ze. Ik je zit echt ze ze beneden aan de bel. erop, man! Flikker uit naar het refreinage! Ah, Daar ja. ja. ben ik! Ik ja. maar het, het, het, is, je ziet de sokkenwind ook Het mogen. is ook de verwachtingen, ja, Jack. Je, je, je zit er al vanaf <laughs> <lacht> of misschien wel vier dagen, en op een gegeven moment komen ze. En, en dan, ja, mooie ja. oh, spanning, joh. Dan die hartslag dus ja, die omhoog die adrenaline. Maar het is zo voorbij. Ik heb er ook een keer gezeten. Zo, zoek, en dan zijn ze weg. Ja, ja, maar het is het hele verhaal eromheen. Het is de en sfeer niet? dat er naartoe leven. En, en volgens mij bestaat de Tour, maar correct me even ook heel groot gedeelte uit de historie. Ja, joh, en dat gevoel van Tuurlijk. vroeger. Het, het, het, als je zegt, van de, de etappe van vandaag. Over twintig jaar worden daar misschien verhalen over maar verteld, dit is ook, die wij nu vandaag. Niet maar dit weten. is ook weer zo raar. Als bij voetballen even ten apel aan één anekdote begint... zitten we met z'n allen in Duitsland. Alle Hou op! Maar bij wielrennen... De een, vier uur lang anekdotes, vanmiddag ook weer. Ze moesten wat doen, het was een ik, saaie tappen. En ik blijf kijken, want ik vind het leuk. Dus ja. Het is toch gek? Ik vind het bij ook wel leuk. Het is dus de, dus de heroïek die eraan hangt, die zo is mooi is. Ja. zo'n Chalingi, hoe je het eruit of verkeerd. je weet het pas achteraf, maar het is wel mooi. Hè? Nou, dat maak je met die voetballers niet mee. Het is toch een sterke nee. verhaal. Je had, je had in de jaren 80 een renner, daar heeft zoete nog wel je een paar keer in. tot slot. Nee, joh, <laughs> tot slot, tot slot. Agostinho, Augusti, uh, een ja. Portugees, die, had, die is gevallen over een hond. Oh, ja. In de sprint in de rollen van de agarve, die had een schedelbreuk. Die heeft, die heeft nog gefinished. Ja. En die is twee dagen later in het ziekenhuis gestorven aan die schedelbreuk. Ja, en die hond. Ah, die moet je eens tegen die te voetballers graag. zeggen. Die, die, die beginnen altijd te huilen als, als je aan een vierton nee, ja. nee. vier handtasje komt. Nou, dat, dat, Elke dag. Van 10 uur ja. tot 11 uur avonds. De Radio 1 Sportshow, van 2012. We hoeven niet meer te zeggen, de etappe eindigde in een massa-sprint. Het was uh, André Grijpel, die was de sterkste. vermeet uh, uh, ja, vermeed de hond. Uh, maar verrassend was wederom de prestatie van Tom Velers. Eerder deze week werd hij vierde in de sprint. En vandaag deed hij het nog een klein beetje beter. Hij werd derde. Genoeg reden voor Steven Dahlenbouwt om even langs te gaan in het hotel van Argos. On paper, it uh, seems favorable to me. We gaan echt een mannen sporten. je hebt de klaten. Nee, nee, nee. Het is u die de klaten. Kom op, jongens. U moet de druk op de drie leiders vandaag. Let's go. Voor het hotel staat de witgroene Argos bus. En binnen zijn er felicitaties van Ivan Spekenbrink. Felicitaties voor Tom Veders. Hij sprint er zomaar even naar een podiumplek in de Tour de France. En dat had eigenlijk niemand zien aankomen, Tom Velers. Inmiddels uh, aan het voedsel, een, uh, een bak vol met, ja, wat zit er eigenlijk in? Uh, rijst, tomaat, bonen, uh, kipreepjes, kijk uh, kijken, paprika, ui, prei. Een <laughs> mix, van, mix van alles, zeg maar. Ja. Klinkt gezond. Uh, dat is het ook. Zeg, zeg, ja, je wordt hier gefeliciteerd hè, door, de, door de manager van de ploeg. Um, want dit is die derde plaats in de Tour de France, waar je misschien wel toen je vierde werd. Eerder deze Tour de France dacht van ja, was ik nou maar op het podium geëindigd of, of niet? Ja, elke plaatsje hoger zeg ik vaak is meegenomen. Maar uh, ja, uh, het gaat goed. Uh, bij mij, met de jongens, uh, helaas met Marcel nog niet. Uh, daarom kon ik vandaag de tweede mijn kans gaan. En, uh, ja... Ik pak hem, pak hem eigenlijk weer met beide handen aan en dan gaan we vol voor een, voor een dikke uitslag. En uh, dat is wederom gelukt denk ik. Ja. Heb, jij, heb jij als je hier sprint in de Tour de France het gevoel dat je kan winnen? Nog niet, maar uh, als ja, voor mij de ideale scenario's zou zijn dat bijvoorbeeld een ploeg als Lotto de trein niet helemaal op de rails krijgt. Of uh, een ploeg als, als Greenheads de trein niet helemaal op de rails krijgt, dan, uh, dan kunnen wij daarvan profiteren. Want bij ons is het toch wel vaak gebleken hoe de finale ook is. We weten allemaal onze taak. En daardoor weten we gewoon wat we moeten doen. En, uh, zoals nu in dit geval uh, laat uh, Koen bijvoorbeeld Roy rijden. Waardoor Roy uh, tussen de Lotto mannen uh, van voren komt. En het uh, nog iets langer uh, het peloton gestrekt houdt. Waardoor ik op mijn gemak zit en niet hoef te boksen voor plekken. Uh, wat we energie kosten. En dat zijn allemaal kleine dingen wat de, wat de jongens al weten uit zichzelf. En dat is gewoon heel goed. En, ja, uh, we schetsen wel vaak een ideale sprint met een leadout op 200 meter. Maar dat komt in werkelijkheid in zulke koersen ja, lang niet altijd voor. Dat Tom Velers in Rouen die derde plek pakte was niet alleen een overwinning op hemzelf, hij overtrof zichzelf, maar ook een overwinning van de ploeg op zichzelf. Want na het afhaken van de Duitse Marcel Kittel, die de afgelopen dagen ziek, zwak en misselijk was, moest de ploeg ineens iets anders gaan doen. De ploeg was naar de Tour gekomen om te rijden voor die Godman, om hem af te zetten in de massasprint, om zo ook een Tour-etappe te pakken. Maar dat liep dus allemaal even iets anders. Er moest snel geschakeld worden. En dat is volgens ploegleider Rudy Kemna gelukt. En hij is er trots op. Wat Tom doet en wat het team doet, is in, in, in, in een moment van een dag, de dag, was wat eergisteren was, van uh, omschakelen, van, van we, we sprinten voor de overwinning. De echte sprinter, Marcel, die valt weg. En gelijk omschakelen en zeggen: oké, okay, we hebben nu Tom. En die omschakeling is niet zo makkelijk. Want we zijn al een hele tijd bezig van zo en zo gaan we het doen. En nu gaan we die omschakeling maken. En dat is gewoon dat is heel, heel knap om dat te kunnen. Iedereen zal erover eens zijn dat die, die derde plaats het, het hoogst haalbare is. En het is ontzettend knap. Maar heb je dan het gevoel is misschien wel een beetje tweeledig. Want aan de andere kant, als Kietel nou niet dat virus had gehad, dan had hij hier vandaag al misschien wel kunnen winnen. Kevin is slag op zijn gat. <laughs> nou, ik denk dat Marcel Kevin is kan verslaan namelijk. Dus dat zou niet zoveel probleem zijn. Zo heb je nog niet gedacht. Nou, ik heb, bedoel, Marcel kan winnen hier. Daar gingen we volledig vanuit. Marcel kan hier echt sprints winnen. En de wereldkampioen, zoals ik zei, ja, die lag op het asfalt. Ja, maar ook als hij uh, de eerste dag, uh, ik denk dat Marcel gewoon met Kevin die is gewoon, uh, de duel aan kan gaan. Maar dat is niet zo. En uh, dan moeten we naar het volgende plan kijken. En... Ik, ik denk zelfs dat Tom uh, beter gaan kunnen dan deze derde plek. Het, is, het heeft alleen wel de ervaring en de tijd nu nodig... om de, zich daarin te specialiseren. Want het is net even uh, een andere, andere tax. And then... Bijdrage van uh, Stefan Dallebouds, Doekle Erb, staat nog steeds hier... Je hebt net uh, een uh, idee gelanceerd... Uh, we zijn uh, met de redactie bezig om even Gerard Dielussen te pakken te krijgen... om te horen hoe NOC en NSF daar tegenaan kijkt. Zet nog even neer hoe, hoe Fonds, hoe jij dat nou precies in zijn werk ziet gaan... zonder dat we in een discussie hier terechtkomen of het goed of niet is. Wat, is de, wat zijn de basispijlers? Eén, ja, nou, op, op het gaat om uh, jonge mensen die studeren in het hoger onderwijs. Uh, dus het is uh, bedoeld voor studenten die een topsportprestatie willen leveren... op top, uh, op hoog niveau, dus uh, laten we zeggen Olympisch of wat dan ook maar... de criteria vaststellen door het... NOC en NSF. Euh, die uh, uiteindelijk studenten vast moeten houden... in het hoger onderwijs. En die niet geconfronteerd worden met de zogenaamde langstudeerboete. Omdat ze er iets langer over moeten doen... om hun studie te volbrengen. Mm. Dat zou je financieel kunnen ondervangen. Door die studenten niet zelf de rekening te laten betalen... van 3000 euro per jaar. Maar daar een topsportfonds voor te creëren. Die dat uiteindelijk voor zijn rekening gaat nemen. Dat fonds dat zou uh, gefinancierd of gevuld kunnen worden door de overheid, dus OCW, VWS, die twee departementen zijn er betrokken. En tegelijkertijd zou je ook aan het bedrijfsleven kunnen vragen... om daar een bijdrage voor uh, de rekening, voor eigen rekening te nemen. Voor die rekening te nemen. En dan heb je het over een bedrag in orde van een grootte van een paar miljoen. Daar moet je dus heel ver mee uh, kunnen komen. Uh, en dat betekent dat je twee dingen doet. Uh, je faciliteert de sporter om uiteindelijk die topsportprestatie te kunnen continueren... en tegelijkertijd zorg je ervoor dat niet de financiële boete... voor het lang studeren, uh, bij de een student als rekening wordt neergelegd... en dat de student dus en zijn studie kan volbrengen en uiteindelijk ervoor kan zorgen dat hij eh, ook kan continueren in de sport. Duidelijk. En de NSF moet daar een grote rol in gaan spelen. Vandaar dat we bezig zijn om uh, Gerard Dielers even te bellen... om te vragen hoe hij daar tegenover staat. We hebben nog een klein half uurtje. Hopelijk uh, hebben we hem dan even aan de lijn. Tijd voor tijd. Nou, de hele zomer door spelen we het leukste spelletje van Radio 1, vinden we zelf... Tijd voor tijd. Iedere dag stellen we nieuwe vragen... waarin alles draait om het voorspellen van de juiste tijd. Nou, Vandaag waren we op zoek naar het antwoord op de vraag... hoe lang doet de laatst binnengekomen Nederlander over de etappe? En inmiddels weten we het antwoord op die vraag. De laatst binnengekomen Nederlander was Sebastian Langeveld... van Orica Green Edge. Hij was niet alleen de laatste Nederlander, maar ook gewoon de, hele, de laatste renner. Die over de finish kwam vandaag als 195ste binnen... op 7 minuten en 1 seconde van etappenwinnaar André Krijpel. Langeveld deed er 5 uur, 25 minuten en 33 seconden over de etappe. En er is niemand die deze tijd <lacht> precies goed had. Maar drie mensen voorspelden wel dat de laatste Nederlander er 5 uur en 25 minuten over uh, zou doen. Eduard de Jager, Hans Verhaag en Nico van der Doe hebben dat gedaan. Nee, 5,25,29. Die zat er maar vier seconden achter. Ja, maar goed, Zie je dat? Helaas, voor onze Nico zat Eduard er het dichtst bij. Ja. Eduard de Jager, 5,29, en hij wint het gewilde tijd voor tijd horloge. Nou, we, het ook, we spelen het ook tussen de presentatoren van de Sports Sportzomer. Felix Meurers, hoe Was opnieuw de meest nauwkeurig in de voorspelling. Dat uh, zal ik uh, goed doen. <laughs> hij dacht dat de slechtste Nederlander in 5 uur en 26 minuten en 40 seconden zou finishen. En zat er dus minder dan een minuutje naast. Drie punten voor hem. Bert van Sloten, 5 uur 21 uh, is daarmee die op Soetemelk onder de presentatoren. De Borrel Blekkenhorst 517 in de slipstream van uh, Felix aan kop van het klassement. Ja, morgen weer een tijd voor tijd. Opnieuw een toervraag. Wat is in de etappe van morgen de grootste voorsprong van een vluchter of kopgroep? Wat is in de etappe van morgen de grootste voorsprong voor een vluchter of kopgroep? Meedoen kan tot 1 uur des middags. Ga naar radio1.nl en maak kans op dat koele tijd voor tijd horloge. Ja, inmiddels is het Anderhalve minuut over half elf tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Na nou, net wel. De buschauffeurs in Den Haag gaan morgenochtend gewoon aan het werk. Maar na de ochtendspits om half tien... wordt het busvervoer weer stilgelegd voor overleg met de vakbonden. De HTM-chauffeurs staakten vandaag uit protest... tegen de openbare aanbesteding van het openbaar vervoer in Den Haag. Verwacht wordt dat de chauffeurs vanaf één uur morgenmiddag weer rijden. Het begrotingstekort van Duitsland daalt sneller dan verwacht. Dit jaar was gerekend op een tekort van 1%, maar waarschijnlijk wordt dat maar een half procent. Mogelijk heeft Duitsland in 2014 helemaal geen tekort meer door de groei van de economie en van de arbeidsmarkt. Een ruime meerderheid van de PVV-kiezers blijft achter partijleider Wilders staan. Dat blijkt uit peilingen van Maurice de Hond en één Vandaag. Gisteren verlieten de Kamerleden Kortenhoeven en Hernandez de fractie. En bij hun vertrek uiten ze velle kritiek op de PVV-leider. Wilders zei dat de twee zijn opgestapt omdat ze vermoeden dat ze laag op de kandidatenlijst staan die vrijdag wordt gepubliceerd. En de Rotterdamse politie heeft een beloning van 10.000 euro uitgeloofd... voor de tip die leidt tot de aanhouding van Jeffrey K. Hij wordt verdacht van de steekpartij op een basisschool in Rotterdam op 22 juni. Daarbij werd een vrouw gedood en raakte de ex-vriendin van K gewond. Nou, dat waren de hoofdpunten. Wat was er nou een toedle, toedle doepen daarnet? Ik dacht dat er een muziekje kwam. Oh, Ik een oh muziekje. dat was je eigen muziekje. Ja. Oh, heel goed. Dit is de Radio 1 Ja. Jack Spijkerman haalt iets weg en voegt wat toe aan de top 5 zomer. En we bellen zoals iedere dag met de vrouw van uh, Johnny Hoogeland. Maar eerst uh, Robin van Persie. Ja, Robin van Persie uh, heeft besloten zijn contract bij Arsenal niet te verlengen. Die overeenkomst loopt nog tot volgend jaar zomer. Correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Ze zijn al heel lang bezig hè, met die onderhandelingen, maar ze komen er dus niet uit? Nee, ze zijn al sinds uh, vorig jaar aan het onderhandelen. Ook toen ging het al uh, vrij moeizaam. En op een gegeven moment zei Van Persie zo aan het einde van vorig jaar... weet je wat, laten we er voorlopig mee stoppen. Ik wil niet dat die onderhandelingen invloed op een spel gaan hebben. Laten we die onderhandelingen over het EK tillen... en dan kijken of we een, een deal kunnen sluiten. Nou Het EK is nu een week voorbij en toch, tot ieders verrassing... Ja, na een week al uh, is het stopgezet en Van Persie zegt... Uh, ...ik ga dit contract niet verlengen. Nou, heeft hij wel iets uh, heeft gezegd waarom niet? Of alleen gezegd van oh, ja, ik ga het niet verlengen? Ja, hij, heeft, hij is er uh, op ingegaan op zijn eigen web, website. Zo is het nieuws ook naar buiten gekomen. Hij legt een verklaring af op zijn eigen website. Ja, daarin zegt hij van uh, ik heb veel aan Arsenal te danken. Ik had het afgelopen seizoen ook een fantastisch seizoen. Hè. Hij was de topscorer van de Premier League. Maar, zo zegt hij, uh, ik, ik doe het uiteindelijk alleen... Om de prijzen, ja, en daar gaat het een beetje mis bij Arsenal. Want al zeven seizoenen op rij heeft, uh, heeft Arsenal geen zilver gewonnen. Uh, Van Persie zegt, uh, zonder daarin op detail in te gaan... dat hij bepaalde voorwaarden had gesteld aan uh, de club. Hè, dat er dingen moesten veranderen zodat ze wel een kans zouden hebben... op bijvoorbeeld de titel. En hij zegt in zijn verklaring, ja, die voorwaarden... daar ben ik niet tevreden mee, daar is niet aan voldaan naar mijn zin en daarom uh, verleng ik mijn contract niet. Ja, hij verlengt zijn contract niet. Hij wil eigenlijk weg. Gaat hij dan ook deze zomer al? Ja, dat is de grote vraag, hè. Want zijn contract, zoals je al zei, loopt nog uh, tot uh, volgend seizoen, tot volgende zomer. Gaat het nou betekenen dat hij gewoon dit laatste seizoen uit gaat zitten bij Arsenal... en dat hij dan volgend jaar transfervrij vertrekt? Of geeft hij hiermee een heel duidelijk signaal af aan andere clubs dat hij beschikbaar is? Nou, we weten dat verschillende clubs belangstelling hebben getoond. Uh, Juventus... Heeft zelfs al een bot uitgedaan. Nou, dat is door Arsenal geweigerd. Real Madrid en Barcelona zouden ook belangstelling hebben. De meeste belangstelling komt toch wel heel duidelijk van de Engelse kampioen, Manchester City. De coach van City die heeft meerdere malen gezegd, het afgelopen jaar, eh, dat hij Van Persie dolgraag zou willen hebben. Een paar dagen geleden zei hij nog: van ja, dat gaat waarschijnlijk niet lukken dit seizoen. Dus dat moeten we even op de lange baan schuiven. Maar ja, wie weet, met deze verklaring van Van Persie. Uh, ...zal Man die misschien toch een botte gaan uitbrengen. Ja. Goed. Um, hoe is er gereageerd? Ja, toch wel met enige uh, verbazing. Want we wisten dat Arsene Wenger, de coach van Arsenal... het ...tot zijn absolute topprioriteit had gemaakt om Van Persie te, te, te behouden. Hij wilde voorkomen wat er vorig jaar gebeurde hè, in de zomer. Toen zijn belangrijkste spelers vertrokken. Uh, Fabregas ging weg, Nasri ging weg. En toen zei hij van, ja, Van Persie die moet ik absoluut behouden. Hij heeft hem toen ook tot... Aanvoerder gebombardeerd heeft hem een nieuw contract aangeboden van drie jaar. Uh, ze zouden daarmee 160.000 euro per week kunnen gaan verdienen. Maar ja, dat was dus niet genoeg voor Van Persie. Die wilde dat de club meer gaat doen, zodat ze meer kansen hebben op, uh, op het zilver. Ja, en vandaar dus dat het uh, is stukgelopen. Ja, oké. Okay. Nou, duidelijk, helder verhaal. Uh, we zijn benieuwd of hij deze zomer al vertrekt en dan nog wat oplevert voor Arsenal... of dat hij gewoon nog eens een zoetje afbouwt bij Arsenal, om het zo te zeggen. En waar hij naartoe gaat. Ja. En waar hij naartoe gaat, ja. We zijn benieuwd, dankjewel Arjen. 160.000 euro per, per, week, week. Ja, per week. Ja, per week. Waar wielrenners verdienen. Ja. Hey, nee joh, dat, dat ligt in een heel andere categorie. No. De, de best betaalde wielrenner ooit was natuurlijk... Ja, was Lance Armstrong, die zat op 16 miljoen. Praat jullie dan gewoon met z'n tweeën, want dan, dan gaan wij even <laughs> wat anders doen. Nou, dan houden we een stukje te erbij. Dan we ja, er even door dan Radio top 5. Zoals elke avond krijgt u van de top 5 van de mooiste sportmomenten deze Radio E-Sportzomer. Auteur, Wiel-Lief, Wielen, liefhebster. de Jong haalde gisteren het doelpunt van Ronaldo in de wedstrijd tegen Tsjechië eruit. En daarvoor in de plaats kwam het ruzietje tussen Kenny van Hummel en Mark Kevin Is vandaag bijgelegd. Met die aanpassing ziet de lijst er als volgt uit: Fragment 1. Montreal op 2-0!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 Drie. Van Hummel uh, begon keurig aan die tussensprint van het peloton. Hij werd gegang gemaakt door Chris Boekmans en week een klein beetje af van zijn lijn waardoor Mark Cavendish in de problemen kwam. Die moest toen helemaal buiten om en uiteindelijk sprintte die Van Hummel nog net voor de streep voorbij. En wat doet Cavendish? Hij kijkt Van Hummel recht in het gezicht terwijl die vol aan het sprinten is met een gebaar van joh, wat doe jij nou man? Uh, jij moet gewoon terug. Jij hoort hier helemaal niet. Je moet niet meesprinten. Het was een beetje denigrerend wat Cavendish deed. Hij zette Van Hummel toch wel aardig op zijn plek. Fragment 4. Peter Sagan is niet gek. Die denkt ook van: ik blijf lekker in je wiel zitten. Boerson Hagen komt eraan. Ja, nou, Peter Sagan. Nou moet je gaan nadenken. Spring je over Cancellara heen? Probeer je weg te blijven bij Boasson. Of laat je het op een sprint aankomen met Boasson. Want dan weet ik het nog niet wie er wint. Drie man los van de rest van het veld. Peter Sagan, Boerson Hagen en Cancellara. En fragment. Vijf. Daar is de service goed binnendoor. De return van Rus is er. Dan de voorrent. Rus zit goed in de wedstrijd. voorend of goed in deze rally moet ik zeggen. Goeie bekkend van Aranska Rus. En ze heeft hem. Ze heeft hem. Ja. Wat een geweldig oh, oh. moment. Ze pakt hem. Oh, oh. Geweldig. Aranska Rus. Zorg voor een enorme sensatie hier op Wimbledon. Jack, er moet er een uit. Ja. Uh, ik haal er een fragment uit, die uh, zaken aan. Ik vind het wel heel leuk als een jonge jongen, Dat uh, heel goed en uh, leuk als die binnenkwam. Maar er moeten ook treurige fragmenten in, vind ik. Ja, en daar heb je er ja, ja. zeker een uitgezocht. Ik daar heb me er mee. een uitgezocht. Uh, met, met, met laten horen, zonder ja. dat ik het toelicht, komt hij. Paulsen, nog een versnelling, van de wie moet ingrijpen. dat doet hij eigenlijk maar half, komt de bal voor de voeten van Kroon Deli, schitterende actie. En, en, en, 1-0 Denemarken. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelenburg door. De actie van Deli, Oud-Ajax, oud-RKC en zo eerlijk moet je zijn, is fenomenaal. Waarom wil je iedereen dit weer laten horen, Jack? Het was zo'n leuke avond. Nou, omdat we er ons goed van doordrongen moeten zijn... dat vanaf dat moment het TK naar de kloten was voor mij. Ik, vanaf dat moment geloofde er toch niemand er meer in. Dat moeten we ons goed van bewust zijn. Ja. Daarom ja. moeten we er weer in zetten. Dat, we, dat, we dat we het weten. Gewoon dat we het niet vergeten. Dat we het niet vergeten. En dat we daarvan leren. Dat ja. je toch niet in de eerste wedstrijd er 1-0 weg laat spelen door Denemarken. Oké. Okay. Het, het is verschrikkelijk. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Ja, dan Deze vrolijke weggen. bijdrage. Ja, dat moet je ook weg moet ook Je moet ook met treurigheid kunnen leven. Je, je ziet daar een gat, er zit normaal een deur in. Ja. Maar daar kan je door. Dat is het zwarte gat. Ja. En ik is... Nee. Nee. Ja. ja toen moet het EK voor mij, voorbij. Ja. Beetje wrang wel doordat het lijstje... de wielersport verdwijnt en het voetballen erbij komt. Ja, maar komt. er zit hartstikke Schrijf veel de stoel, wielersport een al in. Niet genoeg. Ja. En dan haal jij dat nou, voetbal nee, terug, laten nee, we genoeg. dat snel vergeten. Ja, nee, maar ja. dat moet je niet vergeten. Dat ja. is te makkelijk. Uh, is jullie, gaan, jullie gaan nu uh, daar even rustig een biertje drinken. Nee, dat meen <laughs> ik. ik. Ik ben het ook nog. Bedankt voor jullie komst. <laughs> ja, <bedankt. laughs> Succes in de Tour. Veel plezier in de, de Tour ook We worden er ja. gewoon Ja, hier. klopt. Kan het dicht? Kan het dicht? bent niet te horen, Jack. Tot ziens. Doekle, eerder vanavond dus. Lanceerde je het Topsportfonds? Uh, daar hebben we een reactie... Uh, zeg tot ziens, hè? Ja, tot ja, ziens. Ja, sorry dat ik op de radio ben. <laughs> uh, oh, we zouden nog een uh, reactie krijgen van, uh, uh, van Gerard Dielissen... de uh, algemeen directeur ah. NOC NSF. En die uh, hangt nu aan de lijn, als het uh, goed ja. is. Ja, dat is helemaal goed. Goedenavond. Uh, Goedenavond. Uh, meneer Dielissen, u, uh, u weet al, begrijp ik, inmiddels uh, van het plan... het ballonnetje dat uh, Doek de Terpste heeft opgelaten... De bedoeling is ja, van een topsportfonds ja, dat min of meer uh, moet ja. drijven op de pijlers ook van NOC NSF. Ja. Um, wat vindt NOC-NSF ervan? Nou, ik vind het wel meer dan een ballonnetje. Want het is natuurlijk een discussie die al, uh, uh, al wat langere tijd loopt. En in dit kabinet uh, actueel is geworden, omdat uh, uh, ja, dit kabinet heeft besloten om die regeling te skippen. He, uiteindelijk hebben we daar, uh, nou ik denk van de eerste geweest dat ik daar met de staatssecretaris over heb gesproken, ik denk een half jaar geleden, drie maand jaar geleden. Hebben we daar nog een overgangssituatie, een overgangsjaar uit kunnen onderhandelen. Maar er moet wel wat gebeuren. Dus ik, ik vind het idee van Doekle uh, van een ballonnetje, vind ik meer dan een ballonnetje. En ik zou er buitengewoon voor zijn om met een aantal partijen om de tafel te gaan zitten. Om inderdaad tot zo'n fonds te komen. Welke partijen moeten er uh, nog bij komen dan? Uh, uh, nou ja, het gaat, het, gaat, het gaat natuurlijk om het onderwijs. Het gaat natuurlijk om VWS. Uh, het gaat om, ook om het ministerie van onderwijs. Het gaat om NSNSF, het bedrijfsleven. Uh, dat soort partijen. Ja. He, en uh, kijk, als wij een soort studiefonds kunnen, uh, kunnen, kunnen, kunnen, kunnen maken of kunnen bedenken, uh, uh, dan moeten we volgens mij een heel eind uh, kunnen komen. Want het probleem is ook weer niet zo heel erg groot, uh, naar mijn idee. Ja. Uh, en, uh, maar nou, je kan natuurlijk niet die individuele sporters. Het, het gaat met name om talentvolle sporters. Van, van zeg maar, jonge sporters vanaf een jaar of 17 en, en wat ouder. Nou ja, die wil je niet ontmoedigen. En willen wij, en dat, dat hebben we ook politiek zo met elkaar afgesproken. uiteindelijk toch uh, die top 10-ambitie waarmaken. Die, die ook een veel bredere uitstraling heeft dan alleen top 10. Dat heeft te maken met sociale samenhang, met innovatie, met ontwikkeling. Ja, dan moet je dit soort dingen aan de voorkant ook wel goed regelen. Hè. Dus uh, uh, ja, ik ben er wat dat betreft. Uh, ben ik het eens met Doeken en, en was ik vanochtend ook prettig verrast dat juist op een dag als vandaag, uh, tijdens de Olympische ploegenoverdracht, dat, uh, uh, dat, uh, dat hij samen met Marcel Wintels en met uh, Jet Bussemaker... Uh, als vertegenwoordigers van het onderwijs dit initiatief hebben genomen. Ja. En uh, uh, nou ja, ik hoop dat Holme uh, uh, zelfs uh, uh, uh, deze handdoek ook oppakt en dat we hierover kunnen gaan praten. En hoe we dat dan precies in elkaar moeten gaan steken, ja, dat is uitwerking, maar. Ja, nogmaals, het is wat buiten meer dan een ballon. En, en het is echt hartstikke noodzakelijk. Ja. En wie neemt nu de voortrekkersrol? Euh, nou ja, ja, God, ja dat, dat, dat, euh, uh, ik, ik denk dat wij dat kunnen doen en nu dit zo uh, is neergelegd. Hè, want wij zullen ook als koepel uiteindelijk onze verantwoordelijkheid moeten nemen om, om zeg maar, onder zo'n fonds een aantal regels uh, uh, te componeren. En te bedenken van wie wel en wie niet daarvoor in aanmerking komen. Maar ja, het is wel, we moeten we dat wel samen doen natuurlijk. Dat zijn details ja. natuurlijk. Laten zeggen, er is een positieve grondhouding. Is dat wel... ja, zo zou Lubbers het hoort uh, ja. begrepen, maar het, het is wat mij nou, betreft wel meer dan dat, en als we het op zo'n manier kunnen oplossen, dan uh, uh... Ja, dan, dan zou dat een enorme bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het topsportklimaat in Nederland. En, en ik wil wel meedoen in het bestuur, Gerard. Ja, oké. Okay, ja, je hebt <laughs> toch niks te doen bij jullie. Nee, precies. <laughs> dat dus, uh, <laughs> is goed. Nou, goed. We hebben dan afgesproken bij deze. Ja, goed, ja, ja. goed, dat is afgesproken. Meneer Dielissen, uh, bedankt. Doe ik het tijd? heb ja, korte, okay. korte reactie. Nou, ik ben, ja. alleen maar, ik ben alleen maar blij met deze reactie. Kijk, het, het, het feit dat er vandaag zo enorm veel aandacht op dit onderwerp is uh, gaan ontstaan, geeft aan hoe relevant het is. Uh, op het moment waarop het nergens over zou gaan, zou het ook helemaal doodvallen. Maar er is in Nederland vandaag volop over gediscussieerd. En het is dus de moeite waard om het te agenderen. De Gerard Dielastery die geeft het aan. Er ligt een noodzakelijkheid vanuit het idee dat je jonge mensen... en een maatschappelijke carrière gunt. En tegelijkertijd willen we die grote Nederlandse uh, sportambitie ook realiseren. En dan moeten we een goede voorziening voor zien te vinden. Duidelijk. Bedankt voor de komst. Graag gedaan. Een goede reis naar huis. Bedankt. Ja, dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Sleep now under my skin, make sure you try to conjure the wind and ease. school. Brother. Dit is de Radio 1 Sportzone. De vrouw van... Ik vind het wel een lekker toentje dit, eigenlijk. Maar huh? oh, dit is eigenlijk. Uh, de vrouw van Gerda. Goedenavond, oh, Gerda Koops. De vrouw van, uh, nou, bijna vrouw, van Johnny ja. Hoogland. Uh, heb je hem gesproken? Ja, ik heb hem gesproken. Net nog. Dat dacht net nog even aan de telefoon voor uh, jullie. Ja, hij finishte keurig in het peloton. Ja. Prima. Gelukkig. De, val, de valpartij weet weten te omzeilen, neem ik aan? Ja, gelukkig wel. Zeker is het om erbij te liggen. Vandaag gelukkig niet. Hmm. Maar uh... zat hij wel in de buurt van die valpartij of niet? Ja, hij zag het voor zich gebeuren. Hij zei, ik zag het drie meter voor me gebeuren, dus uh, ik kon op tijd uh, eromheen. Hmm. Wat gebeurde er dan? Nou? Ja, ik uh, weet niet. Hij wist het ook niet echt goed te stellen, hij te ver van achter zat. Dus hij zou ze het niet zien gebeuren, maar hij zei, ja, het is wel gewoon link, want elke dag is er een valpartij. Je moet eigenlijk gewoon niet zorgen dat je er niet bij ligt. Vindt hij dit nou leuk, hè Tappes? zo uh, de hele dag in het peloton rijden achter een groepje aan? Nee. Hij <laughs> ah, zegt, uh, ik kan niet wachten op de berg komen, dus uh, ja. dat, uh, dat is gewoon minder nerveus. En, uh, dan heb je gewoon groepen en dan heb je dit uh, veel minder. En hij wacht natuurlijk tot de heuvels, tot de bergen komen. Begin het niet te kriebelen, wordt hij niet onrustig. Want hij moet zich de hele dag maar koest houden. En we kennen hem natuurlijk als een beetje onstuimige aanvaller. Ja, nou, je moet wel je moment uitkiezen. Hè? En dat, uh, dat is hij nu een beetje aan het doen: aan het zoeken naar de juiste etappe. En dan, uh, nee, ja, nee, Gerda. Nee. Ja, nee, je kan de, niet, je kan nee, niet nee, elke... nee, maar hier trappen we één keer in, maar het is nu gewoon de vierde op één volgende dag. Ik zeg nee. ja, je moet ze etappen. Hij heeft hem al ja, uitgezocht. Ja, ik heb het vandaag gevraagd, maar hij uh, houdt mij ook een beetje uit het lijntje. Hij zegt er ook niet zoveel over. Dus ja, ja, maar hij heeft, hij heeft hij... het toch al uitgezocht? Je kan toch wel zeggen, hij hoeft niet te zeggen welke hij heeft uitgezocht, maar hij heeft er toch gewoon al één uitgezocht? Uh, vandaag kwam hij wel een beetje voorzichtig met eentje die hij uitgezocht heeft. Ja, maar die wil je nog niet zeggen. Nee, die, mag nog, die ga ik nog niet zeggen. Maar we moeten nee. volgende week wel opletten, geloof ik. Uh, ja, dat zou ik ja, wel doen. Okay, okay. ja. is, is het heuvelachtig of is het uh, helemaal vlak? Of? Nee, het is wel heuvelachtig. Heuvelachtig, ja. ja. Ik ga even... even die ja, even, maar dat de, moeten dat we, dat we niet zeggen. Ik zeg het ook niet, hoor. Nee, maar dan zijn we de tegenstanders ook aan het inlichten. Dat moeten yes. we ook inderdaad gewoon niet nee. doen. Uh, je hebt uh, uh, vandaag nog gesproken. Hij is in ieder geval uh, gezond en wel uh, geen klachten. Alles is zoals het hoort. Ja, alles is zoals het hoort. Hij ging nu lekker slapen. Morgen weer een lange etappe. En de uh, dagen zijn lang. Dus uh, ja. ja. ja. Ga je nog naar Frankrijk binnenkort? Uh, ja, ik ga woensdag vertrek uh, ik weer als het goed is. En dan uh, blijft het op prijs, dus dat uh, is Zo. wel weer leuk. Oh ja, ja. nou leuk. Je gaat met de camper toch? Ja, Ja, ga weer met de camper, dus dan zit je er wat meer op. Alleen dan volg je het wel minder, want je kan eigenlijk het best toch wel volgen via de tv. Mm. Maar de sfeer is wel echt leuk om mee te maken. Ja. Dus, uh, kan ik me voorstellen. Nou, ja. mooi. Hondje mee? Dus, nee, die gaat niet mee. Oh, die, die gaat, gaat niet mee. bij mijn ouders oh, Oké. Okay. Het wordt iets te lang nu. We, uh, moet, en, ja. we moeten het voor de vorm nog even vragen. Gaan we Johnny morgen zien? <laughs> nee. nee. Oké. <Okay. laughs> Het is morgen vlakker, hè? Ja, precies. Ja, dat is waar. vriend. Ja. Goed, dankjewel Gerren. We spreken elkaar morgen weer. Als je Johnny spreekt, doen we namens ons allemaal de groeten. Gaan wij Zal luisteren naar uh, wat de dag ons zo al bracht in de Radio 1 Sportzomer? Ja, we hebben drie pinnen in mijn heup uh, gezet. Zit nou weer vast. Ik kan we fietsen? Nee. <laughs>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 Ik zou het geweldig vinden als we dat tot stand kunnen brengen, ja. Ik hoop dat we een hele leuke speler tegemoet gaan... en dat heel Nederland zich ermee bemoeit en erachter achter staat. Arashiro, Moncoutier en De Laplace, ze knokken ervoor, ze doen hun best. Maar ze weten normaal gesproken dat het tegen beter weten in is. Want het peloton is op komst op weg naar de drie mannen van de dag. Op weg om er weer een massasprint van te maken. Je bent de leeftijd, je bent de routinier, de nummer 14 van het hockey. De, misschien wel een legende, een gouden medaille winnaar. Daar sprak je ook wel mensen die zeggen dan van ja, misschien krijgt hij het wel als een soort van prijs dat hij mee mag. Ik bedoel, stelt dat enige rol? Nou, dat uh... Doet in sport, denk ik, niet uh, ter zake. Valpartij. Mark Renshaw ligt erbij. Want die uh, ging als eerste, geloof ik, over Robert Hunter heen. En uh, Renshaw is uh, hard gevallen, want dat kan niet anders. Was een van de eerste mannen daar uh, in het uh, peloton. Ik kijk nog eens even. Cavendish, die zou er ook uh, bij liggen. Ik heb hem zelf daar niet gezien, maar ook hij ligt erbij. En dat betekent dat we met een uh, ja, totaal onthoofde sprint aan de slag gaan. Het is André Grijpel op weg naar de finish. André Grijpel, gaat hij het afmaken? Of gaat hij het niet afmaken? Of komt Pataki er nog bij? Het is Grijpel, Grijpel, Grijpel, Grijpel. En yo, Grijpel voor Pataki. Oh, I'm just so happy to have those guys on my side and uh to have so, so strong riders to lead me out. And, uh, that's what we wanted to reach. Winning a winning stage. And I'm so happy. Tom Velers wed je nu werkelijk derde so juist in de massasprint. <laughs> ja, ja dat weet ik. Besef je het dan? Ja hoor, zeker, ja. Hij kwam ook onder de wedstrijd nog even zijn, zijn excuses aanbieden. En dat, uh, ik zeg ook van ja, het ziet er wel een beetje belachelijk uit op de televisie. Maar goed, uh, excuses uh, aanvaard. Dames en heren, over 23 dagen starten in Londen de Olympische Spelen. Blijf gewoon met je voeten op de grond staan... Maar we zijn tegelijkertijd ook een land wat enorm enthousiast kan worden... ...enorm trots kan worden op oranje prestaties. Ik denk dat hier een oranje zit waar je trots op kan zijn. Nou ja, goed dat die commerciële belangen zo groot zijn... ...dat er heel veel geld uit het schot te betaalde toch getrokken wordt... ...dan wordt er een soort Wales of een soort Republic of Ireland uh, competitie. Het is een race en die Murray wint. Wat een uh, prachtig slot. Wat heeft hij dit uh, goed gedaan op eigen service? Uh, zijn box juicht, het publiek juicht en uh, hij doet het gewoon weer. Voor het vierde jaar op rij bereikt hij de halve finale. Ja, dat was een uh, sportdag van vandaag in de Radio 1-sportzomer. Uh, ja, die eindigt eigenlijk om 11 uur, maar Radio 1 gaat natuurlijk gewoon door. Het ogenmorgen. Klerik Polak, je zit in Den Haag. Ik zit in Den Haag wat in doe de je, media. Wat doe toe. je nou? Ja, wat doe je nou? Het is ook zo wennen weer. Ja. Maar we hebben hier een debat met drie politici... in verband met het aanstaande reces. Wie heb je? En, uh, uh, ja, wie heb ik? Ik heb Kees Verhoeven van D66. Ik heb Ronald Plasterk van de PvdA en Janine Hennis van de VVD. Hebben ze hun agenda wel vrijgemaakt? Want ze gaan een marathonzitting tegemoet, heb ik gehoord. Zij hebben, in tegenstelling tot Roland van Vliet van de PVV die ook zou komen, wel hun agenda vrijgemaakt. Ah. En inderdaad, zij moeten morgen inderdaad tot vier uur of nog lang later moeten zij in de Kamer zitten. Ja. Ronald Plastek zou nog bij ons langskomen ook. Uh, vanavond? Nou, nee, niet vanavond, maar ergens deze dagen. Maar... Oh, nou ja, goed. Ik zal, het, ik zal hem eraan helpen uh, herinneren. Ik ja. kan hem nu net even niet in beeld oh. krijgen, maar oh. hij hoort dit ongetwijfeld. Nou, hij is van harte welkom. Hoor. Wat heb je verder nog, Clary? Uh, nou, nee, verder, verder... Dit is het. Oh, en, we gaan, ja. <laughs> en we gaan het hebben over, over angstige politici en politici zonder rechterruggen of met rechterruggen. Daadkracht of zonder draad, daadkracht, daar gaan we het allemaal over hebben. Oh, okay. boeiend. Morgen willen wij Sorry. naar thuis om tien uur. En uh, nou, wij zijn er uh, morgen. Nee, ik ben er morgen ook niet. Eén oh. keer niet in die 73 dagen. Wie dan? Nee. Uh, Sorry, de De Te oh, de Deze week. Iedere nacht van twaalf tot half twee. Zomernachten. Anderhalf uur lang live radio. Zonder onderbreking. Zonder vragen. Zonder presentator. Maar met het eigen verhaal. En de muziekkeuze van één hoofdpersoon.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 It's thinking. Weet jij wie de laatste Nederlandse winnaar op Alpe d'Huez was? Speel dan nu de Tour de Zafira en maak kans op een exclusieve wielertrip in Frankrijk met je fietsvrienden en de Opel zavira Touren. Ga naar facebook.com/slash Opel Nederland en min. Dit is Radio 1.